A27 van Utrecht naar Gorkum verknopen Drein-Zweert 2 verknopend Gorkum 3 kilometer door werkzaamheden. A28 Amersfoort richting Utrecht verknopend Drein-Zweert 2 kilometer. Op de N14 bij Den Haag richting Leidsendam voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM... ...met nu Zandvoort op Zaterdag. En zo werd het even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op Zaterdag. En we schakelen meteen over naar Joop. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Taba. Hoe is het daar Joop? Rustig eindelijk, want uh, het is die de kwalificatie ligt veel. maar. <lacht> Het <laughs> is... Uh... Uh, ja, Sansa krijgt die bal er niet in. Het is een hele eigenreven. Ze, ze creëren ook geen kansen. Taba ligt met 11 man voor het doel. En uh, ja, die krijgen ze nu dan de gelegenheid om een keertje uit te komen. Zoals nu op dit moment. Maar dan is er altijd weer de Sansa verdediging die dat goed gaat oplossen. Met name op de bal van de Oort. Dat is een dijk van een verdediger. En die moet je gewoon realistiek passeren. Wil je uh, er doorheen komen of er overheen komen. Nu een vrije schop voor uh, Taba op de middellijn. Een overtreding van diezelfde bal van de Oort. Het valt best wel mee te vallen. Maar goed, er werd volgevloten. En dat, uh, dat is, uh, nogmaals, de schijf goed recht. Als hij vindt dat het overtreding is, dan moet hij lekker zijn flight hanteren. Uh, die bal is nog niet genomen. Maar dat gaat nu, denk ik wel, heel erg snel gaan komen. Op... Nou, nou, nou. Het heeft even tijd nodig. Men loopt voorin bij Taba het, het heen en weer. Maar die bal komt niet, Dan gaat hij dan eindelijk komen. hoge bal op, op, naar de penalty stip. Weggekopt door uh, Patrick van de... Uh, van de Oord was dat geloof ik. Ja, van de Oord was dat. En nu gaat Taba gaan gooien. Aan de zand gezien aan de rechterkant van het veld. Op de ter hoogte van het 16 meter gebied is ondertussen gebeurd zodat we kunnen overnemen. Naar uh, even kijken, jullie mans, mans, wat kan je ermee doen? Kan je er iets mee doen? Ja, hij gaat de man erbij. nog een keer. En dan gaat nu de bal. Daar. Oeh. Uh, uh, oh, is nou, geen buitenspel. Nee, Maurice Mol die heeft de kans daar. Hij wordt af. Uh, gaat hij voet van een verdediger van 12? Gaat hij over de achterlijn. En dan mag Zandvoort de corner gaan nemen. Ook weer van Zandvoort gezien vanaf de rechterkant van het veld. Ik ga, het, uh, ik ga dit nog heel even meenemen. Want de herrie begint weer op de achtergrond. Uh, uh, niet dat ik tegen racen ben, nog helemaal niet. Maar het is vervelend als je uh, door de telefoon uh, voor de radio uh, zitten te bobbelen. Gaat die bal komen? Even kijken wie gaat hem nemen. Ja, daar is hij hoger voor. En van de, van de zijs kan er net niet bijkomen. Wordt af, uh, afgewimpeld. En nog een keer in Sanford. En Sanford nog steeds in de uh, balbezit op dit moment. Uh, wie is dat? Uh, al helemaal aan de andere kant van de veld. Slechte voorzitter. En de bal wordt nu weggewerkt. Goed. We spelen. 30 30ste minuutje. Dus Sanford nog steeds 0-0. En dat moet toch wel binnenkort uh, gauw beter worden. Dankjewel, Jan Res. En ik vind het wel een lekker achtergrondgeluid, hoor. Wat je hebt. Ja, toch? Ja, toch? Ja, dacht ik ook. Tot zometeen, hè? Tot zo. het voetbalverslag van collega Joop des van Yet Rebel, dat was de top of the world. Het is tien over drie in dit uur. Uiteraard aandacht voor de DTM, de kwalificatie. En we gaan geregeld schakelen naar Joop Vredes. De voetbalwedstrijd van vandaag, SV zon voor tegen Taba. En dat staat eigenlijk bijna voor tabak. Alles hebben we de kader afgehaald, albert ja, ja, dat had ik niet geweten, hoor. Nee, ik ook niet. Goed, Joop doet wel zo'n research, hè? Dat, dat bedoel dus... ik. Goed, even. Hey, ja, een tweede politieberichten. Ja, allereerst een arrestatie na inrijden op een verkeersregelaar in Zandvoort. Een 58-jarige man uit Antwerpen is vrijdagochtend aangehouden... Omdat hij, niet, omdat hij was ingereden op een 53-jarige verkeersregelaar uit Amsterdam. Al dus de politie. Het incident vond plaats op de burgemeester van Alvenstraat in Zandvoort. De verdachte wilde zijn auto bij het circuit parkeren. Omdat hij op dat gedeelte niet mocht parkeren... werd hij tegengehouden door het slachtoffer die dienst deed als verkeersregelaar. De verdachte trok, trok echter op, gooide zijn auto in een spin en stuurde recht op de verkeersregelaar af. Deze sprong opzij en pakte de auto bij de deur stijl vast. De bestuurder stuurde echter opzij tegen het slachtoffer aan die daardoor ten val kwam. Het slachtoffer liep verwondingen aan hoofd en heup. De verdachte reed vervolgens weg. Het slachtoffer werd ter plaatse door de ambulancepersoneel onderzocht. De politie stelde een onderzoek in en trof de verdachte in de omgeving aan. De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde bij het passeren van de verkeersregelaar in zijn gezicht te zijn geslagen. De politie stelt een nader onderzoek in. En een zandvoorter mishandeld tijdens uitgaan. Een 24-jarige zandvoorter is zaterdagochtend gewond geraakt bij een mishandeling op de Swalue-straat. De zandvoorter was uitgeweest en na het verlaten van de uitgangsgelegenheid is hij mishandeld door een man. Hij is, nu nog, uh, hij is nu nog slechts een beperkt signalement van de verdachte bekend. Het gaat om een licht getinte, enigszins gezette man... tussen de 1,80 en 1,90 meter lang en rond de 20 jaar oud. Verder heeft hij donker kort geschoren haar... en droeg hij een grijze Canadian Goose-jas en een blauwe spijkerbroek. Het slachtoffer is met letsel aan zijn gezicht naar het ziekenhuis overgebracht. En weet u iets meer over deze mishandeling? Laat het dan de politie weten. En als je de politieberichten wilt ontvangen... altijd als eerste, zou ik maar zeggen... dan download je alleen even de ZFM Zandvoort-app. ZFM Zandvoort, zoek hem op in de App Store. Momenteel even geen Play Store, maar daar wordt aan gewerkt. Wel verkrijgbaar in de App Store voor iPads en iPhones. Dus download hem nu. Te vinden op ZFM Zandvoort.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 About you now Wonder plaat plaatjes dit ook, hè? Je de Wonderwall, de single van Oasis. Ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd... sv Sol voor tegen Taba gaan we weer over naar Joop van Es. Ja, is het stil bij jou? Of uh, zijn, de ja, zijn de heli's er weer? Het is, nou, het is weer stil, okay. <laughs> het is op het veld ook stil, want... We spelen in de 44e minuut en Sanford heeft behalve twee kleine kansen in het begin van de wedstrijd geen kans kunnen creëren. Het lukt niet, het gaat niet. En de, de heren van Taba verdedigen met, met moed en wanhoop. Want Sanford speelt eigenlijk alleen maar op de helft van Taba. Nu weer een vrije schot, Er komt niemand bij. Slecht genomen in principe dus. En dat uh, maar blijft binnen. Zandvoort mag uh, die bal weer in gaan brengen. En dat is Max Aardewerk. Aardewerk, die geeft hem mee aan. Uh, even kijken. Nou, oh weer een schot. Slechte paas. En ze gaat er eigenlijk De pasen zijn niet goed. De bal die gaat niet rond. Ze speelt te traag. Ik denk dat het echt een van de grote redenen is dat het niet lukt. Het gaat niet. Er zit geen tempo in. En dat is vaak het geval als je tegen een ploeg die in principe minder is dan jezelf, dat je dan uh, uh, het spel van je tegenstander over gaat nemen. En dat, dat moet natuurlijk niet. Nu weer uh, buitenspel. Ja, lekker slim. Dan moet je toch kijken, lijkt mij. daar gaat Taba. Taba, probeert die bal naar voren te krijgen. Dat lukt ook wel. Die bal in binnen houden. Daar is een overtreding voor nodig. En dat was van Roberto Molina. Uh, Taber mag uh, die bal in Vraagteken? Nee. Toch een, uh, een vrije schop. Ja. Uh, metertje of uh, wat zal het zijn? 15 buiten het gebied. Aan de zijkant uh, mag Taber die bal gaan nemen. Het duurt heel even, want die jongens van Taber moeten weer naar voren komen. Dus dat zijn ze eigenlijk min of meer niet gewend. Dan gaat die bal komen. Hoge bal, voorin. En dat wordt daar uh, weggekocht door Paul van der Woort. Eén van de kleinste mannen van het veld. Maar hij komt er wel weg. En hij wordt weggestuurd door Martijn Paap naar uh, Billy Visser. Billy Visser naar Van der Seijs. Van der Seijs, geen goede plaats. En de bal is in bezit van een tabel op dit moment. <coughs> Pardon. Uh over de rechterkant van het veld. En Dan moet Matthijs Paap toch even naar zijn zutte trekken. Dat doet hij ook goed. Hij speelt aardewerk aan. Aardewerk naar... Uh, kijk, uh, Molina. Molina uh, van de Oort. Paul van de Oort moet ik dan nou zeggen. Want er is natuurlijk ook nog Patrick. Van de Oort aan de linkerkant van het veld. Hij speelt die bal oud. verschrikkelijk slechte paas. Die gaat gewoon, gewoon voordat hij bij de speler is al over de zeilen. En Ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet goed. En uh, nu mag Taba die bal gaan ingaan. Of mag het doen. Oh, dan is je via voet van Tawai. Nee, nee, dat kan ook haast niet. Het is gewoon een foute paas van Van de Oort. En Tawai mag die bal gaan nemen. Een meter of tien op de helft van Zandvoort. Dan gaat die bal komen. Er wordt de spits ingespeeld. En dat is Van de Oort. Die zit er weer tussen. Zoals bijna gebruikelijk. En maar gaat via zijn voet gaat hij over de zijlijn. Nou, geen haast. ondertussen is de 45 minuten zijn voorbij ingooi is uh, ondertussen gebeurd. En uh, uh, Molina zit er behoorlijk tegenaan. Maar dan gaat die bal voorkomen. En dat is Martijn Paap. Die speelt die bal in de voeten van, van het... Ja, heel hoog. Zelfs over de bal. Uh, net gaat die bal eroverheen. En uh, mag uh, Arnald Jongejan de bal vanaf de 5-meterlijn in gaan nemen. We moeten hem er eerst even halen. Want niemand heeft er haast uh, voor om die bal te gaan pakken. En dan gaat hij weer het spel in. En ondertussen mag de... Ja die die mag wel afsluiten, want het is uh, het is gewoon tijd kwaad, er is niks gebeurd, er zijn geen wissels geweest, er zijn geen uh, en geen, het uh, uh, dus wordt ook tijd, want die helikopter komt er weer aan. Maar <laughs> Max Aardewerk op de helft. Daar, uh, Martijn Paap, Paap uh, aan de rechterkant van het veld. Speelt uh, Molyneen uh, met uh, Marie Smol. Wordt weggewerkt die bal. En daar komt een hele snelle spits. En gelukkig uh, kan uh, Ronald iemand nog even wegkoppen. En dit is het einde van de eerste helft. Een, een zwaar tegenvallende eerste helft. Wat Zandvoort betreft. Dat had al veel meer... Uh... Dat we al, al een nulletje of vijf moeten staan. Nou, ik moet even doorgeven dat de veteranen met 2-0 voor staan bij deze. Kijk, helemaal goed. <laughs> Ook weer geregeld. Kijk, even informatie van, van Rob natuurlijk. Hè. Helemaal goed. goed. Goed, einde eerste helft en ja, een kwartiertje. En dan moet voor toch echt gaan komen, want hier hoef je niet van te verliezen. Sterker nog, je moet die gewoon met dik. Dik overheen gaan. We zullen het straks zien. Graag tot straks. Dankjewel van straks. Dank Joop wel, Joop Zometeen de tweede helft. Het vervolg daarvan hè, van de voetbalwedstrijd. Met Joop Es. Hier is Ellen Clark en Sweet Taste. Yeah. Girl, I can't love it so much. Alright. I just can't leave it alone. 8-Bit No En dat was Ellen Clark en Sweet Taste. Zo dadelijk de evenementagenda bij CFM. Ze dus een hele lange he Albert jan uh, Je bent wel even. Je kan rustig even je administratie de bijwerken. Oké, okay, nou deze platen krijgen we hem te horen. Hier is Jermaine Stewart. Blijven de kleren gewoon aan, hè? Ja, wat een kleren, zou je zeggen. Ongelooflijk. Jordan, German Stuart. And we don't have to take our clothes off. En daarmee is het twee minuten over half geworden. Tijd voor, jawel, daar is hij dan. Hij heeft een kopje water erbij, dus het gaat helemaal goed komen. De evenementenagenda met collega Vos. Ja, luisteraars. En de, onze weerman Lex van der Hornie vroeg aan mij... ga je nu de evenementenagenda doen? En ik zeg, ja, dat ga ik nou doen. Oh, zegt hij, dan ga ik nu weg. Ja. Ja. Okay. Heel goed, Lex. Dag, Lex. <laughs> en, een hele uitgebreide evenementenagenda. Het zal u niet zijn ontgaan als u vandaag al in het centrum van Zandvoort bent geweest. Want vandaag is het tijd voor de Stads- en Dorpsomroepersconcours. En dat is allemaal al om 12 uur begonnen op diverse podia in het centrum van Zandvoort... en het duurt allemaal tot ongeveer half vijf. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland zijn vandaag de, de gast in Zandvoort... en ze verkondigen boodschappen en luidkeels aan het publiek. Traditiegetrouw zijn de omroepers om twaalf uur op het gemeentehuis... ontvangen door de Zandvoortse burgervader, de heer Nick Meijer... waarna het concours om half twee vanmiddag begon... en de prijsuitreiking staat gepland rond de klok van vier uur. Dus dat allemaal in het centrum van Zandvoort. Dat allemaal nog tot vier uur. Rond, en, uh, rond het kerkplein en diverse uh, podia. Om uh, uh, um twaalf uur begonnen zoals gezegd en duurt tot half vijf. Het stads- en Dor dorpomroepersconcours. Nou, het, uh, de, het zal u niet zijn ontgaan. De, de hoofdtaal dit weekend in uh, Zandvoort is Duits. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de DTM. De Deutsche Tourwagen Masters. Twee dagen racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Momenteel wordt de kwalificatie verreden... en de race morgen zal om half twee aanvangen. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af op het circuitpark Zandvoort. Wilt u meer informatie hebben over DTM... dan kunt u kijken op www.circuit-zandvoort.nl. www.circuit-zandvoort.nl. Gaan we naar uh, uh, acht uur vanavond... dan is het uh, uh, ook feest uh, in het eindfeest van de spot... En uh, op, uh, vandaag om 8 uur vanavond is dan zover het eindfeest van de spot 2014. Met het thema Retro Suite mag je helemaal los. En waar gaat het allemaal gebeuren? Uiteraard bij Strandpaviljoen de Spot, strandafgang 23. Dat is vanaf 8 uur het eindfeest van de spot 2014. En uh, dan het zal ook niemand zijn ontgaan. Wordt Er wordt momenteel op het Raadhuisplein is een grote tent neergezet. En dat heeft alles te maken met het Oktoberfest. Wat vanavond om half negen losbarst.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 en dan natuurlijk nog een verrassingsact, heb ik me laten vertellen. Dat komt ook nog, hè, toch? Eh, ja, e nou, dat is, eh, dat is geen verrassing, hoor. Nee, dat he? mag iedereen wel weten. Okay. Luna. Luna. Ja. Onze eigen Luna zal, die, zal deze avond ook opvrolijken met hartstikke. Want zij is zo populair in Duitsland. U, hebt het nou, u kunt het nauwelijks raden. Ze heeft laatst een, een, een nummer uitgebracht. En dat zult u vanavond ongetwijfeld tijdens het Oktoberfest ook te horen krijgen. En die heeft maar liefst 14 dagen in de Duitse top 40 gestaan. Vanavond dus het Oktoberfest in Zandvoort-en-Zee. U mag het eigenlijk niet missen. Met de Anseltaler uh, muziekgroep en uh, de, als special guest onze eigen Luna. Dat begint allemaal om half negen op het Raadhuisplein. En zal tot in de kleine uurtjes doorgaan het Oktoberfest. En wilt u morgen even lekker uitwaaien? Ook dat kan weer, want dan is het tijd voor de 10.000 stappen van de Zandvoort. En dat begint morgenochtend allemaal om tien uur. En de start is anytime, anytime de oude halt aan de Vondelaan 2B. Lekker 10 tien uur 10.000 stappen doen in Zandvoort. En het einde wordt ongeveer rond de klok van half twaalf verwacht. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl. actiefnl www -actief En morgen is natuurlijk ook voor de jeugd een hele mooie strandexcursie gepland bij Parnassia. En dat begint allemaal morgenmiddag om twee uur. En de locatie, zoals ik al zei, strandopgang Parnassia, Bloemendaal aan zee. En er zijn geen kosten aan verbonden. En het is speciaal voor de jeugd een hele mooie strandexcursie in de leeftijd. Kinderen in de leeftijd van vier tot tien jaar zijn van harte welkom. En het wordt allemaal georganiseerd door niemand minder. Het IVN zuid Kennemerland. Morgen om twee uur dus strandafgang Parnassia. Een strandexcursie voor de jeugd. En bent u wilt u morgenmiddag natuurlijk in het centrum van uh, Zandvoort, dan zult u zich kunnen vergapen aan het Shanty- en Zeeliederenfestival. Festival. En dat is op diverse podia. Dat begint morgenochtend om half elf en dat duurt tot half zes. En Chanties zijn werkliederen gezongen op zeilschepen. Het krachtige refrein wordt door de bemanning luid gezongen, waardoor het schip op volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn meer levensliederen over vissersleed, zeemanslijden en vrouw en kind aan de wal. Dat morgen vanaf half elf in het, op diverse podia in het centrum van Zandvoort. En meer informatie kunt u vinden op www.shantieaanzee.nl www.shantieaanzee.nl En wilt u trouwen? Hebt u trouwplannen? Of wilt u kijken wat er allemaal zo allemaal te krijgen is... en te verkrijgen is voor een perfecte trouwdag? Dan bent u van harte welkom bij Meijer aan Zee... strandafgang De Fauvage morgen. En dat begint om half twaalf s morgens en duurt tot vijf uur... En dat is dus Meijers Trouwbeurs aan Zee uh, in Zandvoort. Je kan ervaren hoe de meest romantische dag van je leven eruit kan zien. Samen met leveranciers uit de branche worden bruidsparen... voorzien van de huidige trends, ideeën en inspiratie... om hun wellicht strandtrouwdag te verwezenlijken. Dat alles vanaf morgenochtend half twaalf tot vijf uur bij Meijer aan Zee. Meer informatie kunt u vinden op www.meijerstrouwbeursaanZee.nl www.meijerstrouwbeursaanZee.nl dan gaan we naar 1 oktober en dan heb ik het over 3 uur middags... en dan heb ik het over de locatie Zandvoorts Museum... want dan is het weer tijd voor het poppentheater. Elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen... papa en mama, opa en oma's... genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoorts Museum. Dat allemaal van 3 tot half 4. Is er een voorstelling? Een voorstelling bijwonen? Kaarten zijn te koop aan de balie in het Zandvoorts Museum? Of reserveert u de kaarten via recreade uh, apenstaartjehotmail.com poppentheaterrecreate apenstaartje hotmail.com. dat allemaal op 1 oktober om 3 uur s middags in het Zandvoorts Museum dan gaan we weer naar de woensdag dan is het uiteraard en de liefhebbers van filmclub Simon van Kolm weten al waar ik het over wil hebben inderdaad filmclub Simon van Kolm op 1 oktober en dat is allemaal om half 8 en dat speelt zich allemaal af in het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5 voor het programma verwijs ik u naar de website www.circuszandvoort.nl www Gaan we naar Villa Kakelbond. Ook dat is in het Zandvoortsmuseum. En dan heb ik het over 3 oktober is de startdatum en dat loopt door tot 9 november. Zoals de titel al doet, vermoeden gaat deze expositie om een bonte verzameling van kunstwerken. in Villa Kakelbond, dat komt natuurlijk uit de Pipi Langkous films, dat weten de ouderen nog wel onder ons... Kon altijd alles. De sfeer willen ze in het Zandvoorts Museum met hele gevarieerde kunst ook bij u teweeg brengen. De bezoeker moet het gevoel krijgen. Eh, zo van ik weet eigenlijk niet meer waar kijken moet. Wat hangt er en staat er al veel mooie kunst. Dat allemaal vanaf 3 oktober. Gratis toegang tot 18 jaar. En de, de expositie loopt door tot en met 9 november. Villa Kalkobond in het Zandvoorts Museum. Gaan we naar Jazzy Lounge Club Café Neuf. Dan heb ik het over 3 oktober. En elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds... en grooves te horen in het Café Neuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en Jam Sessions... treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Grand Café Restaurant Café Neuf. Café Neuf halte straat 25, dat allemaal op die 3 oktober... en begint om 9 uur s'avonds. Meer informatie kunt u vinden op www.cafeneuf.nl... www.cafeneuf.nl en natuurlijk is, dan is, gaan we naar 4 oktober en dan is het weer tijd voor Korendag. Het is weer tijd voor Korendag en dat speelt zich allemaal af aan de protestantse kerk aan de poststraat 1. Het begint s morgens allemaal om half elf en loopt door tot 10 uur s'avonds. Op zaterdag 4 oktober is het thema bij de Korendag Zandvoort. Hoe kan het ook anders? Dierendag, want het is dan die dag Dierendag. Dat had u al begrepen. De protestantse kerk wordt weer geheel omgebouwd. In de dierenwinkel aan zee is er van alles te koop en buiten is er een mooie dierentuin met wilde dieren.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 En dan gaan we naar 4 en 5 oktober, want dan is het kunstkracht 12. In het weekend van 4 en 5 oktober wordt er kleurrijke kunstkrachtige weer voorspeld... door de Vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort BKZ-afgekort. Zij is de kunstenaarsvereniging in het bekende, bekendste plaats van Nederland. In diverse ateliers bent u van harte welkom tijdens deze kunstkracht 12. Meer informatie en locaties kunt u vinden... op. De website www.kunstkracht12.nl, www.kunstkracht12.nl, 4 en 5 oktober. En op 5 oktober is het ook weer tijd voor Culture at the Beach. Lions Club Zandvoort organiseert voor de vierde keer in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem... en de beachclubs Club Nautique Far Out, Plazant en Vosjes op zondag 5 oktober vanaf 5 uur Culture at the Beach... Kaarten zijn verkrijgbaar bij de vier deelnemers van de beachclubs... of één van de leden van de Lions Club Zandvoort. De kosten per persoon bedragen 75 euro. En uh, u kunt dan getuigen zijn van René van Meurs, Kees van Amstel... Lieve Berta en Maarten Ebbers. Culture at the Beach, zondag 5 oktober en het begint om 5 uur. Dan last but not least, het eindfeest van Mango's and Brussels, Bruxelles. Dat is allemaal op ook op 5 oktober en het begint allemaal al om 2 uur s middags. Het laatste feest van het zomerseizoen en, en na lange tijd weer in witte sferen. Trek je Tirol op als je bak aan of andere leuke outfit. En geef je op als team of kom aanmoedigen op het Zandvoortse strand. Onder het motto: Jet Kids los. Op 5 oktober: Mango's Beach Bar en Brussels at Sea. Strandafgang 14 en 15: het eindfeest van Mango's en Brussels. Tot zover. Ik weet al dat ik nu wat dingen vergeten ben. Maar dan kom ik straks wel weer op terug. Nou, vond je het niet genoeg? Nou, er is nog meer te doen. Maar er is nog, nog meer op terug. We <gif> krijgen Sinus. En van de evenementen gaan we nog even naar voetbal. We volgen vandaag de wedstrijd. Jo Faris is daarbij aanwezig. SW Sanvoort tegen Tama. En verliet hij op bij een 0-0 uh, stand. Dan gaan we naar de andere wedstrijd. Want de Veteranen 1. Zij spelen vandaag tegen Haarlem Kennemerland. Dan worden ze juist al live in de uitzending. Ze stonden bij Rust 2-0 voor. Twee doelpunten gescoord door Simon Zebrechts. En direct na rust werd de derde gescoord. 3-0 werd het toen gescoord door Harry Baars. En zojuist is doelpunt nummer 4 gescoord. Dus 4-0 op dit moment voor de veteranen 1. Het doelpunt gescoord door eveneens weer Harry Baars. Ja, vanavond treden ze op op het Raadhuisplein de Anseltaler. Jawohl. Hier is Ababitten mit Die om und fechtel nach Kreis. Oh. Oh ja. Standt ich im Eck in der Konditorei. Oh. Oh ja. Yeah. Blasen zum Sturm auf das Küchenbuffet, bis eh. Auf schwarzwälder Kirsch und auf seine Besen. Früchte eis der Eismann, bananen. Oh bitte mit Zahne, aber oh, bitte mit Zahne. Die Schwarzen und Schmatzen, dann holten sie sich. Oh, oh ja, Nobutto krennt hoch, yeah. es und, und Stich. Oh, oh ja, yeah. sie pusten und brusten, fast geht nichts mehr ran. Hou ja, bitte mit sahne Het is een we ik te varen. Albert-Jan is niet meer te houden. Die rent door de studio op deze van uh, Ansel Thaler en Piet de En vanavond treden ze dus live op tijdens het Oktoberfest op het uh, Raadhuisplein. En niet alleen Ansel Thaler is oh, ja. daar aanwezig in treed op, maar ook onze eigen Luna. Dus is zeker de moeite waard om vanavond vanaf een van half negen, een kijkje te gaan nemen op het Raadhuisplein. Had we net al een hele lange evenementagenda? Wat komt Albert Jank dan mee aan? Ik ben toch nog een paar evenementen vergeten, waaronder jazz in de krocht. Ja, en dat uh, verdient echt even, uh, jazzliefhebbers, uh, echt uw aandacht. En uh, vandaar dat ik hem nu even apart noem. Maar morgen is Theater de Krocht gedompeld in vrolijke Cubaanse sferen. Het Estudiantina Ensemble neemt u morgen muzikaal mee naar de Casa de la Trova in Santiago de Cuba. Dat wordt dus swingen morgenmiddag. Het Casa de la Trova is een grootse ontmoetingsplaats... voor muzikanten en muziekliefhebbers in en rondom Santiago de Cuba. Hier ontwikkelde zich de Cubaanse volksmuziek de Thon, die later de wereld veroverde... door onder andere de wereldberoemde Buena Vista Social Club. Het Estudiantina-ensemble gaat, gaat terug naar deze roots. Ontroerende boleros, statige danszones en swingende zones... worden ten gehore gebracht... Als een van de laatste ensembles ter wereld speelt het achtkoppige orkest. in een authentieke bezetting met onder andere de, de timpani. dat is een Franse barokpauken. en twee trekgitaren, Cubaanse gitaarachtige muziekinstrumenten. met drie dubbel, dubbelkorige snaren. Na diverse succesvolle tournees door Europa, het Verre Oosten en natuurlijk Cuba. wordt dit jaar voor het eerst een groot aantal Nederlandse theaters aangedaan. Het concert wat u echt niet mag missen als u van deze muziek houdt. Het concert in Theater De Krocht begint om half drie... en de entree bedraagt 15 euro. Tot zover dus een aangekomende evenementenbericht bij CFM. Zometeen gaan we weer contact opnemen met Joop van es, de wedstrijd SV Salford tegen Taba. De tweede helft die gespeeld gaat worden hier in Salford. Maar eerst die Association. Ja, de, hang, hangen, hangen, hang, hang, uh, uh, Dat, dat uh, doet niet alleen uh, Joop aan de telefoon, maar het doet ook de CD, Joop. Nou ja, dat was. Uh, Nigel Berg is ingevallen. En dat merk je direct. Moet ik weer een. Kegel van zijn voet afkomen. Ongelooflijk. De keeper stond net in de baan. Maar het had zomaar de 1-0 kunnen zijn. Want Sandvoort heeft het gewoon moeilijk. Ze krijgen het niet voor elkaar. En uh, ik hoop dat Berg het verschil kan maken. En dat gaat hij ook weer. Hij gaat nu over de linkerkant. Passeert een man. Neemt die bal mee. Gaat er een 16 meter gebied in. Wordt daar neergelegd. En daar uh, wordt er geen, niet voor gefloten. Dat vind ik heel raar. Want dat is toch duidelijk een overtreding. Maar goed, Sanford toch weer in balde zit. Via Paul van de Oort, Oort. Naar, even kijken, uh, uh, Patrick Koper, die is ook ingevallen. Naar van de Oort weer, Paul van der Oort dan. Terug naar uh, Jürgen Mans. Nee, Patrick van de Oort. Daar. En die speelt daar Molina aan. Die kan er goed aannemen over de andere kant van het veld gaat er nu. Maar paap. Paap. Naar, terug naar Molina. Molina. Gaat, wat kan je ermee doen? Weinig. De juniormans die, uh, die, die gaat daar die bal voorzetten. Die kan over die keeper heen. Kan, oh, die keeper kan er nog maar net bij komen. Oeh, dat scheelt heel erg weinig. Want Berg stond ook klaar helemaal. Maar de keeper kon nog net uh, met een uh, vingertop aan die bal komen. Waardoor die nog van richting veranderde. En Sanford niet van kon profiteren. Sanford nog steeds aan de bal nu. Via Van der Oort. Nou, even kijken. Max Aardewerk. Aardewerk naar Kales. Um, Kales uh, uh, naar Mans. Mans terug naar Paap. Maar Paap terug naar Kales uh, naar, uh, weer. En uh, dat speelt daar Max Aardewerk eraan. Maar de spissen worden niet bereikt. Dat moet wel gebeuren, heren. En dat gebeurt gewoon niet. Patrick uh, Koper. Koper naar. Uh, van de zij. is kaas met, uh, met aardewerk. Aardewerk wordt daar tegengehouden. En dat gaat ten. Of, ten, ten uh, ver, uh, nee. Oh, en Adenberg maakt zelf een overtreding. Dus uh, Tabar, die geen haast heeft, mag een, een vrije schop nemen... Uh, bij hun eigen strafschopgebied. En die bal die gaat er voorlopig nog niet naartoe. Oh, er wordt ook trouwens gewisseld. Dus we gaat even tijd nemen. Goed, we spelen de zestigste minuut. De Santos nog steeds 0-0. En er moet wat gaan gebeuren. Wil dus, Santos die gewoon de drie punten houden die ze eigenlijk toekomen. Oké, okay, zo meteen naar het nieuws. We komen weer terug bij Joop Fris. De wedstrijd die gewoon gewonnen moet gaan worden door SV Salford. TV Sofort tegen Taba, daar staat nog steeds 0-0. En de wedstrijd Veteraan 1 tegen Haarlem Kinnemmerland, Kinnemmerland daar staat het 4-0. Tot zover dit uur, zo dadelijk zijn we er nog 1 uur lang naar het nieuws en weer van 4 uur. En hier zijn de Dobby Brothers en de Long Train Running.